Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het zuiden van India is een Nederlandse vrouw van 35 om het leven gebracht. De politie heeft haar Nederlandse vriend verhoord. en sluit niet uit dat hij haar heeft vermoord. De vriend heeft de politie verteld dat hij en zijn vriendin in de nacht van woensdag op donderdag in zijn huis zijn overvallen. Hij zou daarbij bewusteloos zijn geraakt. Toen hij bijkwam zag hij dat zijn vriendin dood was, zei hij. De Indiase politie trekt dat verhaal in twijfel, onder meer omdat de man pas na 26 uur alarm sloeg. Lijkschouwing moet duidelijk maken hoe de vrouw precies om het leven is gebracht. In Groot-Brittannië zijn vanochtend bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus een dode en 39 gewonden gevallen. Op de snelweg bij Birmingham reed de vrachtwagen met hoge snelheid tegen de achterkant van de bus. Het was op dat moment erg mistig. De buschauffeur is aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. Wat daarmee wordt bedoeld wil de politie nog niet zeggen. De vrachtwagenchauffeur en een buspassagier liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Afgelopen dinsdag is atleet Frits de Ruiter overleden. Dat is vandaag bekend geworden. Hij was jarenlang de beste Nederlandse middellange afstandsloper. In de jaren 30 en 40 werd hij 9 keer Nederlands kampioen op de 1500 meter. En liep hij 17 keer een Nederlands record. Door de oorlog deed hij maar één keer mee aan de Olympische Spelen. Na de Spelen van 1948 in Londen zette hij een punt achter zijn atletiek carrière. En later werkte hij onder meer nog als radioverslaggever bij atletiekwedstrijden. Frits de Ruiter is 94 jaar geworden. En in de Eredivisie heeft Roda JC gewonnen van Vitesse. In Kerkrade werd het 3-1, bij Rust was het 2-1. Door de overwinning staan de Limburgers nu achtste op vier punten van Vitesse dat zevende blijft. Het weer in de loop van de avond en nacht bewolkt en kans op mist. Minima vannacht rond 4 graden. Morgen in de loop van de ochtend weer zonnig. Middagtemperatuur tussen 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen! Zaterdagavond, het beste van dance en RB in de mix. The Mix. Met die FM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update: Nightwalk 10, show facts en u-mixen. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance FM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 CFM Zandvoort, zaterdagavond een bijzonder goede avond. Welkom bij een nieuw aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en dit uur. Een hoop lekker muziek natuurlijk. Een mix van dance en R&B. Dat kan je onder andere verwachten dit uur. Onder andere Alicia Dixon, The Cover Drive. Karen Emery. Maar nu eerst Bob Sinclair, samen met Pitbull. Dragonfly en Fatman Scoop. Die fantastische plaat, Rock the Boat. Mario Zandvoort. Mario Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Alicia Dixon. Met Do It Our Way Play. Nieuwe plaat. Niet echt een grote hit in Nederland. Maar binnenkort ja, gaat het zeker gebeuren. voor Cover Drive. Met Twilight. Ook een plaat die ik nog weinig gehoord heb in Nederland. En uh, in Amerika doet hij het aardig goed. Maar RB doet het in Amerika stukken beter dan in Nederland. Als het uiteindelijk uitkomt in Nederland. Dan is het in Amerika. staat dat alweer bijna buiten de lijst. De we Garrett Emery met Concrete Angel. En dat deed samen met Christina Novelli. En als opening horde je Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fat Man's Club met Rock the Boat. We gaan eens even kijken of we nog een beetje shownieuws hebben. Rihanna is allesbehalve happy over haar uiterlijk. De zangeres vindt zichzelf namelijk te dun en wil haar oude figuur terug. Dun zijn is zo vervelend, ik heb nu bijna geen kont. En geen borsten meer. En ik had al amper borst om mee te beginnen, vertelt ze. Dat ze afvalt wil niet meteen betekenen dat ze ook op dieet is. Tegendeel, zelfs mensen denken dat ik niks eet, maar ik eet juist van alles. Ik zit vaak om drie uur s'nachts bij een McDonald's. Ja, sommige mensen worden er dik van en sommige mensen die blijven gewoon dunnen. En toen Adel 17 jaar was, heeft ze een platencontract geweigerd... omdat ze het veld te druk had met het organiseren van een 18e verjaardagfeestje. Een oud-klasgenootje van de zangeres vertelde typisch iets is voor Adel. Vind daar vriendjes het belangrijkste. En dat is belangrijker als carrière. Dat is een positieve instelling natuurlijk. En daar zit zeker een kern van waarheid in, want Adel heeft een optreden op het huwelijk van prins William en Kate Middleton afgewezen omdat ze die dag een barbecue op het programma had staan met vrienden. Ja, dan moet je wel bal hebben natuurlijk. Als je dan eh, voor het koningshuis gewoon zegt, nee, kan niet, ik heb een barbecue. Ja, hè. CFM Zandvoort zaterdagavond. Het beste van dance en R&B in de mix op de Ik ben bij het tot aan middernacht. En straks vanaf uur twee uur lang, DJ Mauzo in de Mix. Nu zometeen op de radio Benny Royal met Let's Keep It Coming. Wel een oud liedje van uh, volgens mij een, de Casey in the Sunshine band. Maar nu is Jason de Rulo met Breathing. The most back-to-back -back beats Nightwalk. Misschien ben je dan Palm om zo meteen weg te gaan. Nou blijf gewoon luisteren tot aan 12 uur. Dan ben je zeker warm gedraaid. Dan pas lekker de kroeg in duik of de discotheek. Hoor de muziek van Benny Royal met Let's Keep It Coming. En daarvoor muziek van Jason Derulo met Breathing. Zometeen muziek van Nederlandse Bodum, Pardoel. Samen met Chef met dragen. Maar nu eerst stoetsen het Love Me. ZFM's Nightwalk, Nightwalk. Kiss me so off right here. I'm a freak, but hey, me officer to God, I'm a leaker too. Matter of fact, I'd rather the deal with another basket case. Oh, what a waste of a fat boy. I used to beg why bother when they hand it to me. Listen, I find me to brag. I'm telling you, I'ma be the best. You've got to so let's oh. roll. Don't be taking your time. Get it unpacked. Oh my mind. yeah, and the rest are explicit. <laughs> <laughs> I'm joking, you know I don't do that. Uh. I'm No more, no. Your place fine, but I ain't got the time. Why don't you hurry up? Yeah, hurry up, yeah, hurry up. Where's the music gone? Love me.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 That I'm better than your ex, and if I'm real, then I'm better than your next. Uh, But not pie, you my sweetheart. That's one of the reasons that you my sweetheart. So when I meet arse we beat fast. Why don't we just take it slow, so we love. I love your ass. Now give me your flower Cause I'm a human boss I'll And I'm about right to write I hope Vicky can keep a secret Before I ask Oh no, oh no You're burning my tongue Just like your cocoa Oh no, oh no I think you need some cream Upon yo You think I got a chick? What's her name? I ain't lying You're my main You're the only picture Inside my frame Let's wash it down with sex Not champagne Cocoa, Coco I'm okay. not En daarvoor natuurlijk Gerp Doel, Samen met Chef bagage dragen. En ook natuurlijk nog die plaat van uh, Stoesem. Het Love Me. Zie je hem CFM voort? De Nightwalkers zijn bij tot aan middernacht. Straks vanaf 10 uur. DJ zo twee uur lang in de mix op de radio. Nog een beetje shownieuws voor je. De moeder van uh, Lady Gaga denkt dat ze echt gek is. Nou, volgens mij is niet zij de enige die er zo over denkt. Toen de ouders van Lady Gaga hun dochter voor het eerst zagen... optreden wisten ze niet wat ze overkwam. De moeder van Lady Gaga... Cynthia Comanota vertelde tijdens een interview met Oprah Winfrey... dat de eerste kennis maken met haar zingende ster. Nee, vertel tijdens een interview met Oprah Winfrey... dat de eerste kennis maken met haar zingende dochter. Daar stond ze dan op het podium, gehuld in slechts een bikini besloot de plek om een bus haarlak in de fik te steken. Haar vader en ik keken elkaar aan en zeiden, ik denk dat er bij onze dochter een draadje los zit. Zo, ja, kan maar gezegd worden door je eigen ouders, hè. En uh, Rihanna, die heeft tegenwoordig een uh, ja, nieuwe tato. Een uh, tatoeerder Bang, Bang kreeg de eer om Rihanna's nieuwe tato te zetten. We hebben een hele kleine fijne kruis op haar sleutelbeen gezet. En ze vertelde mij dat het kruis haar betekent en ze was er heel erg blij mee. En uh, ondertussen heeft ze inmiddels uh, de teller op 16 tatoeages gezet. Dus uh, ja, de dame heeft er aardig wat. Waar het allemaal precies heeft, ik heb geen idee. Maar de kruisje staat in ieder geval op het sleutelbeen. TfM Zandvoort. Ik weet niet of je wel uh, fan bent van American Pie. Nou, Stifler. Niet Stifler's mom, maar Stifler komt naar Nederland. Maandagavond 26 maart is officieel officiële Nederlandse première van American Pie Reunion. Dat gaat allemaal gebeuren in Pathé Arena. En Sean William Scott, terwijl Stifler, Thomas Ian Nicholas, Kevin Tarek, Reed en Eddie Kane Thomas. En de regisseurs John Hurwitz en Hayden Slosberg zijn hier bij hem bezig. En ze hele handtekening uit, dus schrijf het even in je agenda. Maandagavond 26 maart, de officiële Nederlandse première van American Power Reunion. En misschien ken je nog een leuke handtekening geschoren. CFM Zandvoort, The Nightwalk, de muziek, daar gaat het natuurlijk om vanavond. Zometeen, Lloyd Futuring, Lil Wayne en and Andre 3000, het dedicated to my ex. Maar nu eerst, Die Scala met Slightest Touch. Jullie lijn hier op CFM Zandvoort, zaterdagavond in de Nightwalk. Should thank me that I took you off his hands yeah. No, I can't bring another beach to the sand And no, I am well aware that you can bring a man to his knees And get what you need without saying please But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat And they gon' put this man, Grammys on the street What? What's up, why so quiet? Hate that all of our memories happen in Ohio You were perfect before you went on a diet You was way thicker, you think I don't remember shit The magazine got to your head Now somebody you don't need, no got you in bed Bet your buddy don't need, no you don't like red Was the future? Fuck it, our future's dead oh, no. I thought it was a cat last man. man. No! De vette beats gaat de tijd heel erg snel voorbij. Hoor de muziek van Lloyd Fuchsing, Lil Wayne en André 3000. Oftewel André Cat, want in de clippen speelt hij gewoon een kat. Nummer Dedicated to My Ex. En daarna via de Jump Smoker Dirty Extended Mix. En daarvoor de muziek van Die Scala met Sliders Touch. TVM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met mij Mario Zandvoort. En zometeen vanaf 10 uur. Is onze plaatjes aan het uitzoeken. DJ Mouzo in de mix. Twee uur lang. Hier op de radio. Dat laat je achter met de Maverick Sabra. En I Need Matto Blanco Club Mix. En ik zeg tot zometeen. Na de break. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM FM Zandvoort.